<laughs> Kijk maar niet zo beteuterd, Paulus. Het is juist niet mijn bedoeling om hier te blijven. Oh, dat verandert de zaak. Kom je alleen maar even kijken. Juist, dat kwam ik. Alleen maar eens even kijken hoe jij het maakt met die Joris van mij. Dat wil ik je natuurlijk wel vertellen. Alleen ben ik bang dat het voor Joris niet zo prettig zal zijn om te horen...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 Mag ik nog eens terugkomen? Ja hoor, dat mag. Graag zelfs. Oh, oh kijk eens. Knummelenbads heeft mijn huis al opgedeeld. Ja, het zit al onder mijn linkerarm. Joris, hey, kom hier. Hier ben ik al. Nou. Ik ga vertrekken. Dag Paulus. Tot ziens. Dag Knummelenbads. Dag Joris.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 Dan is het grote bos weer van ons. Dan zijn we weer onder elkaar. He. Wat staan jullie hier gezellig te keuvelen. Is er iets bijzonders gebeurd? Ja, zeker Eucalypta. Joris, het vispaard is weg. Weggehaald door de reus knubbelenbots. <lacht> is me dat even een verrassing? Dat staat zijn huis dus leeg, he? En jullie zullen het zeker wel goed vinden als ik dan maar meteen ga verhuizen. Ga je gewoon, Eucalyptus. Je mag gerust hier gaan wonen. Het maakt ons niks uit. Maar je zult wel eerst even een huis moeten bouwen. Een huis bouwen? Wel oh nee, ik ga toch even in het huis van Joris wonen. Hier. He. He? wat is dat? Waar is dat huis? Uh... Ach, ik snap het al. Ik vis weer achter het net. Die joris heeft zijn huis meegenomen. Ah! <middels>